11 uur en ook thuis met het nos journaal.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 soms wel aanwezig in detentiecentra terwijl martelingen plaatsvonden. De VN-veiligheidsraad heeft de gijzeling van VN-waarnemers in Syrië krachtig veroordeeld en eist hun onmiddellijke vrijlating. Gewapende mannen in Syrië houden een groep van twintig VN-waarnemers vast. Op YouTube zegt een van de gewapende mannen dat ze deel uitmaken van een martelare brigade die strijdt tegen het regime van president Assad. Ook zegt hij dat de VN-medewerkers worden vrijgelaten als het Syrische regeringsleger zich terugtrekt uit het dorpje Jamla.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 Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse treft geen schikking met 95 patiënten die samen een claim indienden. Volgens het ziekenhuis kleven er te veel nadelen aan het voorstel van de advocaat van de patiënten om een schadefonds op te richten. Het ziekenhuis staat onder verscherpt toezicht vanwege een groot aantal sterfgevallen. Mogelijk zijn verkeerde diagnoses gesteld en hartpatiënten overleden.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 Paris Saint-Germain speelde thuis met 1-1 gelijk tegen het Spaanse Valencia. Dat was genoeg. De Fransen hadden de eerste wedstrijd met 2-1 gewonnen. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft wel bijna overal droog. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen regen en rond de 9 graden. In de dagen daarna meer regen en het wordt ook frisser. En de kans op natte sneeuw neemt de komende dagen toe. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Ik moet al de hele dag denken aan die postbode. Weet u nog? De postbode die Michael Bogert voorbij fietst op de Kouwberg... op zijn dienstfiets. Ja, ik, ik reed hier en dan kwam Michael Bogert. Ik denk, ja, wat die kan, dat moet ik ook kennen... Ik denk, dan uh, doe je nog een er bovenop. Ja, het zou toch mooi zijn als ook die postbode binnenkort met een bekentenis komt. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen. Hij had er tegenop gezien, hij zat er ongemakkelijk bij, zei hij... maar zijn bekentenis was ook zorgvuldig geregisseerd. Michael Bogert bevestigde, onder andere tegen NOS-journalist Kees Jonkind dat hij jarenlang doping heeft gebruikt. Wat er aan dat gesprek vooraf ging, dat hoort u straks van Jonkind zelf. Een despoot of een idealist, wat je ook van Chavez vond... voor Nederland was het ook een buurman. Een lastige buurman, dat wel. Over de moeizame relatie tussen Nederland en buurland Venezuela... praten we zo meteen. Hij was de eerste Britse winnaar van het Nobelprijs voor de literatuur ooit. Schrijver van het populairste Britse gedicht en van klassiekers als Jungle Book. Maar Oscar Wilde noemde hem ook expert op het gebied van het tweede rangse. Van Rudyard Kipling verschijnen morgen maar liefst 50 niet eerder uitgebrachte gedichten. Maar we beginnen met het nieuws van... Voor de goede orde, ben je nou in die kliniek geweest? Nee, nee, nee, nee, nee absoluut niet, nee. Woensdag 6 maart. Ik heb nooit doping gebruikt, nee, nooit. MUZIEK Ik ben nooit in weinig geweest om me te laten behandelen. Nee. Je hebt nooit over bloeddoping of weet nee, ik veel nee, hoe nee, dat... Nee, dat nee, heb je nee, nooit meegemaakt. Nee. nee, ik voel me niet genaaid, want ik weet dat er niks aan de hand is. Dus ik ben niet genaaid. Ik voel me on, onheus bejegend. Of, uh. Dat is klinklare onzin wat, uh, wat, wat daar staat dat ik uh, een, aan een machine zou hebben gelegen. Dat, dat is pure onzin, ja, 100%. En daar blijft het voor dit moment bij. Daar blijft het voor altijd bij. Zei Michael Bogert heel stellig. En toch deed hij vandaag zijn bekentenis. Tien jaar lang zat hij aan de verboden middelen. Anders was hij gewoon niet goed genoeg. Ik had het idee dat ik er alles voor deed. Maar ik werd gewoon als een, als een amateur gelost. Ik, ik, ik regeer gewoon voor lul eigenlijk. Maar met behulp van EPO, bloedtransfusies en cortisone groeide Bogert uit tot een van de belangrijkste wielrenners van Nederland. Die nu als een van de laatste van zijn voetstuk valt door doping te bekennen. De dopingteller bij de oude Rabobank ploeg staat nu op 8. Pijnlijk voor de sport, zegt oud bondscoach Egon van Kessel. Het is toch wel een teleurstelling natuurlijk. Hè? Zeker uh, omdat je steeds meer en meer beseft uh, dat zo'n hoog percentage destijds betrokken was. Dat doet wel pijn. Vervelend nieuws ook vandaag voor slachtoffers van medische missers... van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Ze hebben een gezamenlijke schadeclaim ingediend... maar kregen te horen dat het ziekenhuis geen schikking treft. Het Ruwaard wil elke claim individueel behandelen. En dat kost tijd. Zo'n procedure kan inderdaad lang zijn... maar de oorzaak daarvan is, is dat er zorgvuldig gekeken moet worden... naar de aard van de claim en naar de mogelijke verwijtbaarheid. En daar is medisch onderzoek voor nodig. Sommige afdelingen van het ziekenhuis in Spijkenisse functioneerden slecht. En er ligt nu een claim van meer dan zes ton op tafel. De advocaat van de gedupeerde zegt dat het Ruwaard expres de boel probeert te vertragen. Ik heb de mails nu uh, inmiddels gehad van al die slachtoffers en nabestaanden. Zijn furieus. Die vinden het helemaal niet in het belang van hun dat ze jarenlang uh, aan een onderzoek mee moeten gaan doen. Uh, om uiteindelijk hun gelijk te krijgen. Dan Venezuela. Het land rouwt om de dood van president Hugo Chavez. Honderdduizenden aanhangers namen in Caracas afscheid van hun president. Ze skandeerden zijn naam. Todos somos Chavez. Todos somos Chavez. Chavez verdeelde veel oliegeld onder de arme Venezolaanse bevolking en maakte zich daardoor in eigen land erg populair. Wereldwijd stond hij bekend om zijn wervelende toespraken. Nog één keer luisteren dan naar zoveel verbaal geweld. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen, Freddy van Tijn. Het kabinet moet investeren in innovatie. Een sociaal akkoord is oude politiek. En dat kan ook nooit het medicijn zijn tegen de economische crisis. Dat zeggen ruim 20 topmensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs met wie trouw sprak. Niet polderen, maar vernieuwen, zeggen ze. zijn onder andere trendwatcher Bakas, bestuursvoorzitter Dijkhuizen van de Universiteit Wageningen, oud-minister van Sociale Zaken Vermeend en Rabo Topman Wijfels. D66 vindt dat wetenschappers embryo's moeten kunnen kweken. om daarmee onderzoek en experimenten uit te voeren. D66-Kamerlid Dijkstra dient daarvoor morgen een motie in, staat te lezen in het Nederlands dagblad. Volgens de website van NRC Handelsblad is daar waarschijnlijk een meerderheid voor. Op dit moment kunnen wetenschappers alleen beschikken over embryo's... die zijn overgebleven na IVF-behandelingen... als de ouders daar toestemming voor geven. Waarom zouden we nog lid willen worden van de Europese Unie? Een zinkend schip? Waarom zou de vijftiende economie van de wereld zich aansluiten... bij een club die zoveel eisen stelt? De Europese Unie kan ons helemaal niets meer schelen... Dat heeft de Turkse ambassadeur voor Brazilië en Suriname onlangs gezegd tijdens een persconferentie. Turkije, dat tegen de wereldwijde crisis in een economische groei heeft van 9%, dat Turkije staat niet langer te springen om toe te treden tot de Europese Unie, stelt trouw vast. Het Financieel Dagblad schrijft over de crisisheffing. Een maatregel die het kabinet vorig jaar heeft genomen en die dit jaar is verlengd. Lonen boven de 150.000 euro worden extra belast met een werkgeversheffing van 16 procent. Volgens de krant botst het feit dat die crisisheffing is verlengd met andere belastingmaatregelen. Die bedoeld zijn om werknemers hun opgebouwde levensloopgeld te laten opnemen. Want als een werknemer dat geld opneemt... en daardoor boven de 150.000 euro inkomen uitkomt... moet zijn baas opeens die extra heffing betalen. De bijna 47 miljard euro die de VS sinds 2003 hebben besteed... aan de wederopbouw van Irak zijn lang niet altijd doelmatig besteed. Militairen en aannemers hebben op grote schaal gefraudeerd. Dat schrijft de speciale inspecteur-generaal... voor de Iraakse wederopbouw in zijn laatste rapport. De Volkskrant haalt voorbeelden aan, zoals een leverancier die 900 dollar rekende voor een gewone elektrische schakelaar. Of voor een bochtje voor een PVC-buis dat in de winkel 79 cent kost. Daar moesten de Amerikanen 80 dollar voor betalen. Moeder Theresa was helemaal niet barmhartig en laat staan heilig. Wat er met de honderden miljoenen is gebeurd... die ze uit de hele wereld gedoneerd kreeg, is een raadsel. Het lijkt erop dat veel geld domweg is weggesluist. Aan de armen is het in ieder geval amper besteed. Dat is de conclusie van een Canadees wetenschappelijk onderzoek... naar de non, die vanuit Calcutta werkte. De Telegraaf schrijft erover. Het onderzoek verschijnt later deze maand. En het AD tot slot schrijft over militairen... die volgens burgers deze week tijdens een oefendag... in het Veerbos bij Numansdorp massaal hun behoefte hebben gedaan... Ze lieten zowel wc-papier als drollen achter. Zeker twintig, zegt een inwoner. Defensie zegt, militairen hebben poepzakken... Ja, dat woord zeg je ook niet dagelijks. Poepzakken. poepzakken bij zich voor tijdens oefeningen. En die moeten ze gevuld mee terugnemen naar de kazerne. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. She hangs around the boulevard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 Zang gezongen door Beth Hart. Het interview van de dag. Dat was met Michael Bogert. Hier in de studio collega Kees Jonkind van Studio Sport die het interview afnam. Laten we maar meteen luisteren naar een fragment van het interview. Ik ben nog altijd zeer, als ik terugkijk op mijn carrière. Ik vind zelf nog altijd dat ik een goed sportman was, dat ik alles voor mijn sport deed en dat ik uh, voor mijn gevoel geen steek heb laten vallen. Ik ben, ik ben trots op mijn carrière. Ja, meteen een opmerkelijk uh, fragment trots op zijn carrière nog steeds, ja. niet het gevoel dat hij steek heeft laten vallen? Nou, nog. hij zei in het interview dat hij zich ook geen bedrieger voelt. Dus uh, ja, dat, uh, dat is wonderlijk. Uh, aan de andere kant, uh, uh, als je je verplaatst in, uh, in hem... en uh, je begrijpt in welke situatie hij heeft uh, rondgereden... Waar, waar, waar het gros van de uh, renners hetzelfde deed als hij... Ja, dan, uh, en je wint toch uh, herende prijzen... Dan, dan, uh, ja, dan denk ik dat een wielrenner denkt... ik heb het goed gedaan. Maar we hoorden net in het nieuwsoverzicht een aardige compilatie... van uh, al zijn leugens aan elkaar uh, uh, gemonteerd. Ja. Dat, dat is toch wel bedriegen, lijkt me. Ja, ja dat vind ik ook. Ja. Maar um, uh, als je ook wel eens uh, naar... Um, ik ken ze niet allemaal, maar um, sommige van die, van die ontkenningen... Uh, uh, dan zegt hij ook bijvoorbeeld van uh, in mijn optiek uh, heb ik niks verkeerd gedaan. Of uh, zoals wielrenners wel vaker zeiden, ik ben, nooit, uh, Armstrong, ik ben nooit positief bevonden. En dan is dat blijkbaar de norm. Als je gepakt wordt bij een, uh, bij een dopingtest, dan, uh, dan bedrieg je. Uh, uh, gebruik je verboden spullen, maar je wordt niet gepakt, dan niet. En uh, dat is hun uh, manier van denken blijkbaar. We laten dit punt even, even liggen, want ik ben zo benieuwd hoe zoiets tot stand komt. Wanneer wist jij voor het eerst dat, dat Bogert doping ge, uh, gebruikte? Of had gebruikt? Wanneer ik dat wist? Ja, want... Oh, wanneer, als... hij, uh, wanneer hij het... Uh, wie he heeft wie benaderd voor dit interview oh, en oh, hoe dit gaat neer. dat vervolgens? Uh, dit, uh, zoals denk ik alle media uh, uh, hebben ook wij ons aangemeld bij, uh, bij Bogert... Rondom de armstrong zaken en het USADA-rapport. Van jongens, ga jij ook, moet jij ook niet eens met de billen bloot. En mogen we een interview? En ook wij hebben dat gedaan. Daar is natuurlijk door het kamp Bogert... want hij heeft ook een management... nooit naar iemand toe positief op gereageerd. Alleen op een gegeven moment kwamen wij wel in de situatie... dat, dat wij met hen afspraken. Dat wij Bogert met rust lieten. Maar dat we wel de afspraak hadden dat als die zou gaan bekennen dat hij dat bij ons deed. In ieder geval uh, voor televisie. In die woorden, als hij zou gaan bekennen? Want dat uh, is al een bekentenis. Nou ja, precies. Maar dat was dan vanuit ons. Dus uh, dat wij graag... Uh, uh, als hij als naar buiten zou komen... Uh, met iets... Kijk, uh, laten we heel eerlijk zijn. Uh, als je ziet wat er allemaal bekend geworden is... Uh, rondom het USADA-rapport en Armstrong... Was het geen verrassing en, meer? Nee, maar volgens mij was het voor niemand een verrassing... wat er vandaag uh, gebeurd is. Alleen, het moest nog wel even gedaan worden. En... Uh, en dat was natuurlijk ook het punt waar, waar Bogert uh, altijd tegenaan heeft gehikt. Uh, uh, hij voelde op een gegeven moment dat hij, dat hij niet meer uh, uh, mee weg kon komen. En, uh, ja, en wij hebben gespeculeerd op het feit dat er een keer dat moment ook echt ging komen. Dus hadden wij alle troepen klaarstaan. En dat maakt het ook minder nobel om met zo'n bekentenis te komen als als je echt met je rug tegen de muur staat. Nou ja, ik denk wel dat dat zo is. Ja. De druk heeft hem doen uh, besluiten om, uh, om naar buiten te treden. Zijn er afspraken gemaakt rond dit interview? Van, van hier gaan we het wel over hebben en hier gaan we het niet over hebben? Uh, nee. nee. Want hij had wel duidelijk een strategie. Ja. Het, het was wel duidelijk wat hij wilde vertellen, wat hij niet wilde vertellen. Nou, hij heeft wel gezegd... Ik, uh, van, uh, we hebben een voorgesprek gehad waar, waar ik overigens uh, niet het interview uh, wilde doen. Ik uh, wilde daar zo min mogelijk vragen stellen die ik uh, in het interview zou gaan doen... Omdat ik anders bang was dat de spontaniteit er in ieder geval bij mij uh, vanaf zou uh, gaan. Ik moet me toch wel uh, echt kunnen verbazen over iets. Uh, dat maakt het interview eigenlijk alleen maar uh, beter in mijn optiek. Maar goed, we hebben daar wel, uh, uh, hij heeft daar uh, met zijn me mensen de kaders aangegeven waarin hij dacht dat het interview ongeveer plaats zou moeten vinden. En wij hebben uh, wel gezegd, wij zijn uh, een journalistieke organisatie, uh, wij stellen alle vragen die, uh, die nodig zijn. En dat is zo ook uh, alleen, daar kreeg je wel te horen. Ja, dan, dan zou het wel eens kunnen zijn dat Michael vaak hetzelfde antwoord geeft. Namelijk dat hij niet op details ingaat. En dat hij niet over mensen wil praten. Maar goed. Hij wil het beeld schetsen dat, dat hij helemaal alleen handelde. Dat hij, dat hij zelf heeft uitgevogeld hoe doping werkt. Mm -hmm. dat, hij, dat hij het zichzelf ook uh, met, met een naald of andere uh, middelen heeft toegediend. Dat het bij hem thuis in de koelkast lag en dat het zijn eigen idee was. Ja, sommige dingen denk ik dat het echt zo is. En sommige dingen denk ik van niet. Ik denk dat je altijd, als je medicijnen gaat gebruiken... dat je mensen moet hebben, consulteren, dat wordt gebruikt ik ook. Om te weten wat het precies is, wat het doet en hoe je het moet gebruiken. En, en waar je het koopt. En waar je het koopt. Ja, Ik denk dat die dingen heel erg in het peloton worden geregeld. Waar je het kan krijgen. Maar hoe het precies werkt, daar zou je toch echt een arts voor nodig hebben. Um, dus ja, dat, ik, denk, zeker, ik denk niet dat hij dat uh, zomaar allemaal zelf heeft bedacht. Nee. Is er druk geweest vanuit de Raboploeg, uh, vroeg hij hem ook. En hij, hij ontkende dat, terwijl eerder is gezegd dat er hele verhitte bijeenkomsten waren. Van jongens, de resultaten moeten beter. Mm -hmm. uh, hij maakte het een, een solistische actie van een gefrustreerde wielrenner. En hij wilde op de een of andere manier die sponsor en, en die hele teamleiding er volledig buiten houden. Ja. Ja, wat je denk ik bij hem merkt... is dat, dat die omerta, dus de oude gedragspatroon... die wielrenners al decennia lang hanteren... dat dat er gewoon bij hem in zit. Je verlinkt niemand. Je praat niet over anderen. Je houdt het altijd bij jezelf. Als je wat te vertellen hebt, dan gaat het over jezelf. En niet over een ander. Nou, dat heeft hij ook weer in de praktijk gebracht. En ik moet heel eerlijk toegeven... daar ben ik niet doorheen gekomen. Dat was gewoon... Zo klaar als een klontje dat hij daar uh, ja, uh, voet bij stuk hield. Dat heeft hij ook niet bij de dopingautoriteit gedaan. Hè. Hij heeft daar ook alleen maar zijn eigen verhaal verteld. En wat zij natuurlijk graag willen weten is hoe de, hoe de uh, lijnen lopen... en de handelaren en dat soort dingen. Dus dit was eigenlijk een, een, een afgedwongen uh, bekentenis... waarbij hij zich toch tot het minimale beperkt heeft in, in wat hij uh, wilde vertellen. Ja, ik vond het een uh, voorzichtige bekentenis. Hij, hij zei... Ik zag iedereen uh, winnen. Ik, ik, ik werd een beetje uitgevoerd. Ik was een, een, een goede, getalenteerde wielrenner. Maar ik maakte totaal geen kans als ik geen doping gebruikte. Heb jij begrip voor hem? Nou, ik kan dat wel volgen. Uh, als je als jonge, getalenteerde uh, wielrenner. Uh, uh, vol ambitie, het peloton binnenkomt. en je denkt: uh, wat gebeurt er? Wat gaan deze gasten hard? Wat is hier aan de hand? Ik was, was zo'n groot talent en ik kon het allemaal zo goed en uh, ik maak hier helemaal niks klaar... dan uh, ja, kun je twee dingen doen. Je kunt uh, gaan uitvogelen hoe dat zit. En, uh, uh, of stoppen. En uh, hij heeft uitgevogeld hoe het zat... en hij besloot mee te gaan. En uh, wat dat betreft is er ook wel een mooi parallel... met het boek van Tyler Hamilton. Um, Tyler Hamilton, boek Secret Race... Hè, dat gaat over uh, het dopingregime... onder andere van, uh, van Lance Armstrong. En uh, toen hij begon... Zei hij, uh, hij heeft een soort van uh, duizend dagen theorie... Uh, een, een renner heeft ongeveer duizend dagen nodig... Om, t, om bij het punt te komen dat hij uh, beslist... ik ga linksaf of rechtsaf. En dan heeft hij een hele filosofie over het eerste jaar... ben je blij dat je in het peloton rijdt en dan kijk je je ogen uit. Het tweede jaar denk je, jeetje je Mina... Uh, er zit geen schot in de zaak, uh, hoe komt dat? En het derde jaar uh, heb je nodig om de beslissing te nemen van... doe ik het ook. Ja, dus en dus dat bij de... is bij Bogot ook gebeurd. 1994 begon hij in het uh, profpeloton. 1997 heeft hij besloten, ik doe het. En uh, ja, de, het is dus zeg maar een soort... Uh, patroon. een patroon. Kan hij aanblijven bij de NOS? Want dat is ook nog een vraag. Hij is hier uh, analist. Hmm. Hij wordt hier ingehuurd. Dat is hier al een tijdje niet meer. En dat zal dus ook niet meer gebeuren? Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Hè. Daar gaat mijn uh, hoofdredactie over. Maar op dit moment, is er uh, en dat is al maanden zo... is er geen uh, contract me met de Bogut en de NOS. Zal er, vermoed ik, ook niet meer komen. Maar dat, uh, ja, laten da we da daar ga ik de... niet over. Ik ook niet. Nee. Dankjewel. Um, Kees jongkind. I've drawn Working on a Dream van Bruce Springsteen zou een mooie campagne lied kunnen zijn voor een partij. En we gaan ook praten over politiek. Over alles kan worden gepraat, zei het kabinet afgelopen week tegen de oppositie. Zeg maar wat u wilt. De vraag is natuurlijk of de achterbannen van de regeringspartijen ook zo inschikkelijk zijn. Nou, premier Rutte van de VVD was vanavond op bezoek bij zijn achterban in Zeist. Wilma Borgman, onze politiek redacteur, was er ook. Hallo. Hoi Pieter, goedenavond. Wat voor bijeenkomst was het? Vertel eens. Nou ja, je moet je voorstellen, Rutte is op een tournee... langs de provinciale afdelingen. Dat doet hij om zijn positie als partijleider wat te versterken. En hoe gaat dat dan? Nou, je moet je voorstellen, de VVD huurt dan een, bij voorkeur iets te klein café in. Ze zetten Rutte in het midden van een heleboel mensen op een barkruk. Dat is een situatie waarin Rutte doorgaans zijn sterke punten kan uitbuiten. Hij praat makkelijk, hij maakt grapjes, is ontspannen. Hij heeft een kamerlid naast zich staan voor de lastige vragen... En nou ja, dat, dat zo ongeveer was vanavond in stok de bedoeling. En hij heeft niet zo lang geleden de verkiezingen gewonnen met 41 zetels. Dus ze vinden het allemaal Zeker. een prachtige kerel. Dus het was appeltje-eitje van Rutte. Nou, dat is een conclusie die je te snel trekt hoor. Want als ik het vergelijk met Groningen bijvoorbeeld eind januari... Uh, had Rutte het vanavond moeilijker. Ik heb uh, vanavond veel mensen gesproken hier. Uh, kijk, je moet je voorstellen de mensen die op zo'n avond afkomen... die hebben vaak wel iets te maken met de politiek of met de VVD. Dat zijn uh, provinciale bestuurders, uh, provinciale uh, politici, burgemeesters... plaatselijke voorzitters, wethouders. Mensen dus die uh, over een jaar verkiezingen hebben voor de gemeenteraad. Mensen die zich zorgen maken, want die willen iets in handen handen hebben om um, begin maart volgend jaar mee naar hun kiezers te gaan. Die willen een zichtbare partijleider, zichtbare resultaten van een kabinet als dat even kan. En dat die toch ook wel een beetje als uh, VVD-punten herkenbaar zijn. Dat was de boodschap die Rutte vanavond te horen kreeg. Um, bezuinigen, dat vinden ze over het algemeen prima bij de VVD. Maar op asfalt bezuinigen, dat dan weer niet. Luister maar. Als ik gewoon zelf kijk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 gaan we dat natuurlijk onwaarschijnlijk goed uitleggen. Dus die challenge, die uitdaging pakken we op, ja, ik ja, dat belooft Rutte aan zijn achterban. Als het door de Eerste Kamer komt, dan wordt het allemaal goed uitgelegd. Nou ja, dat is een cruciale zin. Voor de Eerste Kamer is de, de oppositie nodig, weten we allemaal. Maar Rutte deed vanavond ook nadrukkelijk een beroep op dat partijkader. Die moeten begrijpen in wat voor lastige positie het kabinet zit. En die moeten op hun beurt, in hun lokale omgevingen... dan ook maar weer zorgen voor draagvlak. Ja, dat was een opmerkelijke week, want ineens werden ze inschrikkelijk. Ze zagen dat ze steun nodig hadden. En um, over alles viel te praten, ook over de hervorming van de WW, ook over de hervorming van de ontslagrecht. Terwijl dit toch voor de VVD altijd belangrijke punten waren in de verkiezing ja. tijdens de formatie. En nu wordt het toch al wat rap weggegeven, lijkt het. Ja, nou ja, kijk, wat, wat, wat je hoort hier ook vanavond op zo'n bijeenkomst... is dat de kernboodschap van de partij wordt gesteund. Bezuinigen moet. Um, het uh, um, credo is orde op zaken stellen. De vragen natuurlijk, en daar maken mensen zich zorgen over... of Rutte dat waar kan maken... en wat de prijs daarvoor inderdaad moet zijn. Het kabinet zegt, alles is bespreekbaar. Maar je hebt het over de WW-ingreep. Dat is een zwaar bevochte ingreep. Je valt eerder terug op bijstandsniveau staat in het regeerakkoord. Als die ingreep er niet komt is dat voor de achterban wel heel lastig te slikken. Want die ingreep in de WW is bijna van symboolwaarde. Die um, werd weggegeven in 2010 uh, om te kunnen gaan regeren met uh, CDA en uh, PVV. Die is op de PVDA weer binnengehaald. Um, die is dus bijna van symboolwaarde. En dat opofferen is voor de achterban lastig te slikken. En dat kan alleen als er echt uh, voldoende tegenover staat. De VVD profileert zich altijd als de partij van de economie... maar het gaat niet goed met de economie. Uh, dat kun je op zich Rutte natuurlijk niet verwijten... maar het is ook niet zo dat, dat het beleid vruchten afwerpt... en dat het succes eraan komt en dat het herstel er al in zit. Wordt, wordt het op dat vlak al onrustig? Um, nou, dat denk ik eigenlijk niet. Je, je hoort wel een verandering in toon, zo langzamerhand. Um, waar Rutte het uh, vooral heeft over... Uh, we moeten door de zure appel heen bijten. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk... zodat het daarna weer beter kan worden. Hoorde je deze week bij Halbe Zelstra, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer... wel een, een uh, opvallende verschuiving. Want die had het er ineens over. Dat we er maar aan moeten wennen. Dat het nooit meer wordt zoals het was. We moeten eraan wennen dat onze economische groei... niet meer 3, 4 procent zal zijn, maar anderhalf procent. En dat daar de uitgaven op moet worden afgestemd. Dus de toon, de, de somberheid. Uh, het, nou ja, er, er, er wordt ook wel um, uh, vanavond hier geklaagd over het gebrek aan perspectief. En het gebrek aan optimistische verhalen. En daar probeert uh, de partijleiding denk ik wel. Uh, he, door, door wat Halbe Zijlstra zegt over uh, het temperen van verwachtingen. Daar uh, probeert de partijleiding wel uh, zijn best voor te doen. Dus uh, samenvattend zou je kunnen zeggen dat het ja, indenkbaar is dat Rutte het wat moeilijker krijgt bij zijn achterban de komende tijd. Ja, dat denk ik wel. Ik hoor vanavond iedereen praten over stabiliteit. Over dat het kabinet eindelijk eens daadkracht uh, kan tonen. Maar ik denk dan, ja, als je dat zo nadrukkelijk moet uh, benadrukken... dan zit daar toch wel een krampachtigheid in. Want in de zin er daarna hebben al die VVD'ers het hierover... dat uh, ook andere partijen heus wel zullen snappen... dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat er bij de oppositie toch zulke verstandige types zitten. Uh, kijk, één ding is denk ik wel duidelijk. Rutte was inderdaad na september de gevierde man. Veel van die goodwill is verspeeld in de chaos rondom de zorgpremie. Hij moet nu echt laten zien... dat hij iets voor elkaar kan krijgen, want uh, voor Rutte is het uh, erop of eronder. Als dit mislukt, als het kabinet er niet in slaagt... om iets van dat orde op zaken te stellen voor elkaar te krijgen... dan uh, ziet de toekomst van Rutte er in de VVD niet uh, best uit, denk ik. Maar goed, zover is het nog niet. Wilma Borgman, dank wel. Evangelina, gezongen door Stories. Welkom in de studio Edwin Koopman, journalist en schrijver over Latijns-Amerika. Het was de dag van het overlijden van Chavez Gisteravond uh, gebeurd, maar vandaag het land een diepe rouw. Um, premier Rutte betuigde zijn medeleven en benadrukte dat wij een buurland zijn van Venezuela. Dat is natuurlijk heel verstandig, want dat zijn wij tenslotte. Ja. Het is, ik vind het mooi dat de premier uh, ja, dat uh, ook eens uh, ziet. Die hoort het niet zo vaak, maar het is uh, heel realistisch. En daarmee zijn de gebeurtenissen in Venezuela van belang voor Nederland. We zijn geen goede buren, zou ik uh, <laughs> zeggen. Nee, de relaties zijn, gewoon, zijn niet goed. Uh, al een hele tijd niet, al, al, al ruim tien jaar niet. Uh, het heeft alles te maken met de Amerikaanse aanwezigheid op, uh, op Curaçao en, en Aruba. Dus uh, de Amerikanen maken daar gebruik van Nederlandse... Uh, luchtbasis om uh, nou ja, de drugshandel in de gaten te houden... in samenwerking met Nederland. Uh, die aanwezigheid van die Amerikanen... dat vinden die Venezolanen niet erg prettig zo dicht voor de kust. Die eilanden zijn uh, op een afstand van 40, 50 kilometer. Je kunt bij goed weer, keuze zien liggen. Uh, toen de Amerikanen daar een keer met een groot vliegtuigschip uh, voor kwamen varen... toen waren daar de Venezolanen niet blij mee. Dat was een van de, van de incidenten. Um, laten we eens teruggaan in de geschiedenis. In 1908 heeft de Nederlandse marine al een inval gedaan ja. in Venezuela. Het werd bijna oorlog en dat ging al over uh, de Antillen en ja. Venezuela. Ja. Nou ja, en het gaat zelfs nog verder terug. Want in de hele, wat, het is een begin 20e eeuw. Maar de hele 19e eeuw was uh, een hele onrustige periode in Venezuela. En wij denken altijd toen die Spanjaarden weg waren. Hè, begin begin 19e eeuw, toen werden al die landen onafhankelijk... Toen, toen was het allemaal paars en vreemd, maar in het tegendeel is waar. Die 19e eeuw was één grote verzameling burgeroorlogen, dictators, opstanden... en iedereen vocht elkaar de tent uit. En wat gebeurde er in Venezuela? Curaçao ligt aan het vlak voor de kust. Uh, Curaçao is altijd een onruststoker geweest voor, uh, voor de uh, Venezolaanse politiek. Omdat dat eilandje wat niet bij Venezuela hoorde... een perfecte uitvalsbasis was voor alle de soorten uh, oproerkraaiers, uh, revolutionaire, staatsgreepplegers enzovoort. En dat betekent voor Nederland veel wapens. dat je dan elke keer moet kiezen. Van je, kies ik de, de kant van de revolutionair ja, of van de regering? Inderdaad. En het uh, Nederland is soms duur te staan gekomen. Op een gegeven moment als er een, een, een revolutionair wordt uitgeleverd... Aan, uh, aan de Venezolanen... en dan uh, die figuur ter plaatse alsnog een staatsgreeppleger, dan had je natuurlijk een... Uh, ja, die, die wilde natuurlijk wraak nemen. Dus dan had je een, een vijand gecreëerd. Dus uh, vanuit de Venezolanen is Curaçao altijd een, een, ja, een lastig uh, eilandje geweest. Want iedereen die vervolgd werd, uh, om politieke redenen alleen al... kon gewoon daar naartoe gaan, uh, zich uh, een, een mooi plan smeden, wapens kopen... want uh, Curaçao was zeker in de 19e eeuw een groot wapenist. Uh, en teruggaan, uh, goed bewapend en goed gepland, naar Venezuela om de macht te grijpen. Toen kwam Chavez. We maken een grote stap van de 19e eeuw naar, uh, naar de 21e eeuw die heeft ook wel eens dreigende taal geuit naar Nederland. Van, nou ja, dat, dat eiland, dat pak ik. Ja, behoorlijk. En dat Nederlandse koloniale macht was... die de Amerikanen een platform boden om een invasie te plegen in Venezuela... om Chavez te vermoorden en een einde te maken aan de revolutie. Dat soort taal allemaal. Uh, uiteraard waren die Amerikanen dat niet van plan. En Ik denk ook dat Chavez ook nooit van plan is geweest... om die eilanden binnen te vallen. Maar het leidde wel tot veel onrust... En uh, Chaves gebruikt dat natuurlijk vooral voor interne consumptie, dat is eh, dus een soort uh, ja, een populistisch uh, taalgebruik om de mensen bij elkaar te houden. Maar als je dan spreekt in Venezuela zelf met minder uh, uh, temperamentvolle figuren, maar gewoon uh, analisten, uh, hoge militairen, um, uh, academici, dan blijkt in die Venezuelaanse historische. Uh, uh, uh, Gevoel waar we het net over hadden, die juist die 19e-eeuwse geschiedenis van uh, die onrust stoken voor de kust, heel diep ingebakken te zitten. En uh, zeg maar, het idee dat daar de Amerikanen nu zitten, dat is voor die Venezolanen, ook voor een weldenkende, rustige mensen, waar Chavez dus niet bij hoort, uh, een, een, een element wat leidt tot onrust. Jij hebt in de tijd um, ook generaals gesproken uit het regime van Chavez, die hebben jou verteld of hij daadwerkelijk van plan was ja. of niet om, om Curaçao aan te vallen. In, in Nederland waren ze al plannen aan het maken. De marine die, die, die, die was al uh, voorbereid op het ergste. Waarom heeft hij het uiteindelijk niet gedaan? Nou ja, los van uh, dat uh, het natuurlijk uh, politiek volstrekt uh, onverantwoordelijk zou zijn... Om, uh, om daar binnen te vallen met Nederland als lid van de NAVO... en de Amerikanen, die, daar kun je natuurlijk nooit tegenop als Venezuelaans leger. Dat wisten ze zelf ook wel. Maar die, die, die generaals, die, die vertelden mij ook nog eens... dat het uh, ook via economisch uh, helemaal niet nooit de bedoeling is geweest. Kennelijk is het daar wel eens besproken. In, uh, hè, misschien als grap, misschien als serieus onderwerp. Maar uh, economisch? Nou ja, de, de, de Curaçao is gewoon te duur. De, de Nederlandse aan Wij duur moeten Antille. er ook op geld op toeleggen. Dat nou ja, hoge, de, de, de sprake, ja, een hoger levensstandaard. Uh, uh, uh, die mensen die hebben een, een, een, een veel uh, hogere in, v, hoger lonen dan bij ons in Venezuela. Als wij die eilanden binnennemen, dan moeten we er ook voor zorgen. Moeten ze ook onderhouden. en Moeten we zorgen dat die hoge levensstandaard gehandhaafd blijft. Dat kunnen we niet betalen. Dat loont de moeite niet. We kunnen beter zorgen dat we daar bedrijven hebben. Dan zijn we er in zekere zin ook. Dick Draaier, uh, die woont normaal op de Antillen... Maar hij is nu aangekomen in Venezuela. Goedenavond. Goedenavond. Um, je bent net aangekomen in Caracas. Hoe is het daar nu? Staan ze nog te huilen op straat? Uh, nou, als je de tv mag geloven, dan zeker. Hè? Er zijn toch wel tienduizenden mensen die verzameld in die processie achter de kist van uh, Tavis aan. Maar in de rest van Caracas is het bijzonder rustig uh, mijn chauffeur die men net ophouden bij uh, de luchtvaart. Die ja, zei, het lijkt wel zondag hier in Caracas. Dus uh, ja, de mensen, de scholen zijn vrij, de ambtenaren zijn vrij. Uh, er heerst een soort serene rust uh, een stilte voor de storm, zegt men ook wel. Nationale rouw. Um, de verhouding tussen de, uh, Curaçao en Venezuela. Want hoe staan de Antillianen tegenover uh, Venezuela en hoe stonden zij tegenover Chavez? Ja, je kan de andere niet als één groep daarin duiden. Als je, als je kijkt naar de politiek op de, op de Antillen en de politiek op pure dan specifiek... Uh, ja, er is een, een stroming binnen die politiek. En uh, Schotten was eigenlijk de laatste representant, representant daarvan... die toch uh, puur, uh, Venezuela een warm hart toedra, toedroegen... en ook uh, bevriend waren met Chaves uh, en ook een gemoed hebben. Uh, maar je hebt uh, mee, het, het, het, het, de tegenwoordige politiek uh, van Daniel Hodge uh, dat is dan wel een, een zakenkabinet. Die is dan weer veel meer op Nederland gericht en uh, heeft uh, wat mindere banden wat dat betreft met, uh, met Venezuela. Dus dat is een beetje verdeeld. Maar het is onmiskenbaar dat uh, Curaçao een vierland is van, uh, van Venezuela. We spreken hier uh, met, uh, met veel mensen Spaans. Naast heb je mensen in het Nederlands. Spaans misschien nogal meer. En ja, ons vrijdag komt er vandaan. Er is een hele grote bedrijf, Dus we zijn uh, uh, dik verbonden met uh, het vasteland. En de onafhankelijkheidsbeweging op Curaçao, die, die wist de weg naar Chavez ook makkelijk te vinden? Ja, dat is natuurlijk een beetje paradoxaal. Want uh, ja, als je onafhankelijk wil zijn, wil je dat natuurlijk ook van uh, Venezuela zijn. Niet alleen van Nederland. Uh, dus uh, dat is een beetje paradoxaal. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen die onafhankelijk willen worden uit een soort uh, gevoel van richting Nederland en, en dan heb je, heb je een ally nodig in Venezuela en zeker uh, uh, de ideologie van uh, Chavez en uh, de bevrijding die hij uh, zelf uh, in zijn eigen resolutie predikte dat waren woorden die hier makkelijk uh, verkeerd werden door de, de stroming van onder andere af te spotten, maar ook van Wilson, die nu dan weliswaar in de regering zit. Uh, ja, dat, is, dat, dat zijn woorden die hier goed vallen en uh, waar het Venezuela gevoelig voor is. Edwin Koopman, uh, Chavez is dood. Uh, we weten natuurlijk niet wie ervoor in de plaats Komt. Um, betekent dit ook een andere tijd voor de verhoudingen tussen Nederland en Venezuela? Is dat denkbaar? Ik denk het niet. Uh, kijk, het ziet, er al, het ziet er naar uit dat de vicepresident president uh, Nicolas uh, Maduro de volgende president wordt. Hij gaat voor continuïteit. Hij, uh, hij wil dezelfde lijn als Chavez handhaven. Ik sterker ik nog, ik denk dat. Uh, kijk, Chávez manifesteerde zich uh, heel erg internationaal. Hè? Hij, dus hij wilde ook uh, niet alleen de leider van Venezuela zijn, maar eigenlijk van heel, het hele continent. Uh, ik denk dat uh, Nicolas Maduro zijn energie hard nodig zal hebben... om zijn eigen partij bij elkaar te houden. Want hij is natuurlijk geen Chavez. Hij heeft niet het charisma van Chavez. aan de ene kant. En tegelijkertijd ook uh, te zorgen dat de revolutie aan de macht blijft. Want die oppositie loert ook op de macht. En Chávez, uh, die dijk, die was te sterk. Maar Maduro is... De, de, de volgende verkiezingen zal hij wel winnen... maar de verkiezingen daarna is maar zeer de vraag of, hij dat, of de revolutie dat gaat redden. Hij heeft geen tijd, denk ik, voor grote uh, buitenlandse avonturen. Etwin Koopman, dankjewel en ook dank Dick Draaier vanuit Caracas aan de telefoon. The bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your stress. I mean the bare necessities on mother nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found.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 De Bear Necessities, gezongen door Phil Harris uit de film Jungle Book. En uh, Jungle Book, het oorspronkelijke boek, werd geschreven door Rudyard Kipling, Brits schrijver en dichter. En morgen verschijnen 50 niet eerder uitgebrachte gedichten van Kipling. Paul Fransen, hartelijk welkom. U bent docent Engelse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Toen u dat voor het eerst hoorde, want het was, was een opmerkelijk bericht dat ineens 50 gedichten van zo'n zo dichter werden gevonden. Maakte u toen een, een sprongetje? Nou, een sprongetje is veel gezegd. Maar ik, het was wel verbazend dat uh, iemand die al in 1936 uh, 19, gestorven is. dat daar nu nog zoveel van uh, nog niet gepubliceerd is. dat het plotseling nog uh, tevoorschijn komt. Dat was ik wel van, uh, van onder de indruk. Verbaasde me wel. Ja. En nou las ik dat uh, deze gedichten ook nog een soort, soort sleutel in zijn uh, oeuvre zijn. Dat het ook nog een periode is in zijn werk waar wij voorheen weinig van wisten. Is dat zo? Over het algemeen weten we het meeste van Kipling zo ongeveer tot de Eerste Wereldoorlog, misschien nog na daarna, en, uh, of, of kort daarna. En dit, naar ik begrijp, zijn gedichten die ofwel tijdens ofwel na de Eerste Wereldoorlog geschreven zijn, althans de meeste daarvan. Dat heb ik in ieder geval begrepen uit de perspublicaties hierover. De Eerste Wereldoorlog, dat, dat is uh, een van de, de sleutelhoofdstukken in, in uh, Kiplings leven. Waarom? Dat is zo omdat hij uh, in die oorlog zijn zoon verloren heeft. Kipling was uh, bijzonder geporteerd voor de oorlog... voor de Engelse overwinning in die oorlog. En heeft zijn zoon met alle macht geprobeerd uh, in het leger te krijgen. Die zoon die had slechte ogen, werd in eerste instantie zelfs afgekeurd. Kipling heeft toen uh, voor elkaar gekregen dat hij toch naar het front mocht. En in 1915 is hij daar in België omgekomen. En dat is voor Kipling een enorme knak geweest. Hè? Dat is hij zo enorm van... Uh, ondersteboven geweest, dat hij daar eigenlijk nooit meer helemaal bovenop gekomen is. De desillusie. De desillusie en ook het gevoel van schuld, dat hij dus zijn eigen zoon daarin had opgeofferd. Dat uh, maakt ook een verschil in, in zijn werk, neem ik aan. Ja. Kun vast... kan, kan je dat gewoon in tweeën delen, de periode voor en de periode na de oorlog? Ja, ik denk het wel, uh, hoewel uh, eigenlijk na de oorlog de, de meeste bekende Kipling werken zijn van voor die oorlog. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat maakt Kipling voor u zo geweldig? En wat maakt het voor anderen zo niet geweldig? Ja, uh, en wat er geweldig aan is, is dat hij zich heel goed weet in te leven in de gewone man. He, hij uh, kijkt uh, naar het Britse empire vanuit het perspectief van bijvoorbeeld de gewone soldaat. En hij weet ook te dus spreken in zijn gedichten met name, maar ook in sommige van zijn verhalen, in de stem van zijn gewone soldaat. Wat daarentegen altijd nogal problematisch geweest is... zeker na uh, de decolonisatie in de, laten we zeggen, de jaren 50 en 60... is dat hij altijd een uh, profeet van het Britse empire geweest is. Hij heeft altijd uh, geroepen dat uh, de Britten de meest fantastische mensen der wereld waren... en dat hun cultuur, uh, dat ze die moesten uitdragen over het hele wereld... Over het hele wereld en naar andere rassen, andere mensen. Want hij groeide opleggen. ook op in India voor een deel? Dat klopt, hij is daar geboren... Uh, is daar later nog uh, teruggekeerd. Hij heeft een tijd op kostschool gezeten in Engeland. Dat was een, een rampzalige periode. Daarna is hij nog een tijdje terug geweest. Hij heeft er als journalist gewerkt. En heeft één jaar altijd als een fantastisch land gezien. en Breukers hebben we aan de telefoon. Dichter en bewonderaar van uh, Kipling. Goedenavond. Hallo. Wat is voor jou, Kipling? Uh, waarom is het voor jou een, een held? De redenen die meneer Fransen aangeeft uh, daar, die spelen zeker een rol. Maar voor mij is hij ook een held, omdat hij een schrijver is... die ondanks het feit dat hij bijvoorbeeld een boek schrijft over een jongetje... dat in de jungle opgroeit en dat daarna naar de enge mensenwereld moet. Uh, dat, dat Het lijkt een uh, verhaal over de jungle en over uh, het opgroeien met dieren... maar het is eigenlijk een verhaal over volwassen worden. Dus het is een schrijver die in prachtige verhalen... die, die uh, niet voor niks nog steeds uh, gelezen worden en, en door... Uh, Da, da, ja, door de Amazementse industrie uh, vernacheld, maar dat is weer een zijpad. Maar in verhalen die, die uh, meer zijn dan, dan de anekdotische laag lijkt te zijn. Dus dat vind ik altijd zo mooi aan hem. Paul Fransen, um, een gedicht. W want um, het gedicht If is ooit gekozen door, uh, door de Britten... als het populairste gedicht of het mooiste gedicht uit de Engelse letterkunde. Ja. Is het mogelijk om daar een stuk van voor te dragen? Ja, ik uh, doe de eerste en de laatste stanza even. If you can keep your head when all about you are losing theirs... and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you... but make allowance for their doubting too. If you can fill the unforgiving minute... with sixty seconds worth of distance run. Yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. Christian Breukers, wat, wat opvalt aan die gedicht is... als je soms leest... Dat, dat ze zo eenvoudig, zo begrijpelijk zijn. Ja, dat is, ook het, dat is echt de, de grote kracht ervan. Want als ik dit nu bijvoorbeeld weer voorgelezen wil worden... dan, dan is dat echt meteen weer... Uh, dat, dat, dat, dat echt, uh, je nekhuis dan onmiddellijk overeind. Het is en heel eenvoudig en het is heel mooi. Het is, het is, misschien kent uh, meneer Vals dat ook. Ik heb hier in een gedicht nog zitten lezen... dat heet The Way Through the Woods. Dat begint met een heel eenvoudig beeld... van dat ooit in een oerwoud een weg alleen is gelaten. 70 jaar geleden. En de natuur heeft die weer helemaal uitgewist... En dan zegt hij, als je, als je dat... Um, and now you would never know there was once a road through the woods before they planted the trees. Daar eindigt hij, of daar eindigt hij dat, dat zinnetje mee. En dat is, nou ja, dat is heel eenvoudig. En, en, en, en meteen ook roept dat een hele wereld op die, die ja, voorbij is. En hij, hij voelde natuurlijk ook aan dat dingen voorbij gingen. Hij maakte eigenlijk de grote bloei en de... ...beginnende ondergang van het Britse Empire mee, denk ik. Dus dat, dat is ja. alsof dat in hem voortdurend resoneert, dat soort uh, besef. Ja, Paul Fransen, uh, Oscar Wilde noemde hem uh, de expert van alles wat tweede rangs is. Precies, ja. <laughs> ja. ja. Ja, Oscar Wilde was zeer negatief over hem. En uh, Kipling is eigenlijk altijd iemand die uh, meer in de smaak gevallen is bij de middenklasse. Je zou kunnen zeggen middlebrow, zoals de Engelsen dat wel noemen. Ja. En die uh, zeker uh, de laatste... 50 jaar waarschijnlijk eigenlijk wel ondergewaardeerd is geworden. En nu toch lijkt het aan een soort comeback bezig is... het dan een, een soort hernieuwde populariteit beleefd. Ja, je zou kunnen zeggen dat is natuurlijk altijd wat de Engelsen noemen... een swing of the pendulum, hè? een soort van, van heen en weer gaan van de slinger. Uh, en ik denk ook dat wij in een tijd leven... waarin we ons misschien meer uh, bewust worden dat er behalve... Uh, uh, ...plezier in het leven, dat er ook plichten zijn in het leven. En dat is natuurlijk iets waar Kipling heel erg veel uh, en zinnigs over gezegd heeft. He, over al die mensen die in de empire die allemaal hun best moesten doen... En altijd hun plicht moesten doen, wat er ook gebeurde. En de teleurstelling, want het is, het is in wezen een gebroken man. Dat is, dat is denk ik in elke tijd ook welkom, iemand die daar mooi over schrijft. Ja, dat uh, lijkt me ook zeker. Maar zoals gezegd, wat wij nu over het algemeen van Kipling kennen... ...zijn toch meer... Die verhalen die hij geschreven heeft, voor hij gebroken heeft. Dat zijn de verhalen en de gedichten die ons het meest bekend zijn. Christian Breukers, zou je dat gedicht If in het Nederlands uh, kunnen voordragen? Ik heb net het, de laatste strofe voorgelezen. Begreep ik dat goed? Ja, ja. Zal ik dat ook doen in een vertaling van Karel Jonkheren? Uh, Vlaamse schrijver. Uh, die heeft dat vertaald. Als gij in schor bezit het lage in u kunt weren... als koningsdis de bedelaar in dachtig zijt... Als liefste vriend nog felste vijand u kan deren... als gij verlangen kunt, toch scheiden zonder spijt. Als gij de vlugge ren tegen de tijd kunt lopen... en winnen kunt wat broze menselijke loon... dan staat het paradijs ter aarde voor u open. En wat nog beter is, dan zijt ge een man, mijn zoon. Christian Breukers, hartelijk dank. Over Rudyard Kipling en Paul Fransen, ook dank. Morgen verschijnen dus 50 nieuwe gedichten van hem.